2 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een groot ongeluk op het NASCAR-circuit in de Amerikaanse stad Daytona... zijn zeker 28 toeschouwers en een coureur gewond geraakt. Zeker vier mensen werden met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de laatste bocht in een race raakte een coureur de macht over het stuur kwijt... en randde de barrière tussen de baan en de tribune. Bij de botsing waren ook negen andere auto's betrokken. Sommige onderdelen werden wel zes meter de lucht ingeslingerd... en kwamen in het publiek terecht. Op het circuit staat voor morgen de beroemde Daytona 500 gepland. Het is nog onduidelijk of het ongeluk daarop invloed zal hebben. Een uitspraak van de Duitse minister voor Ontwikkelingssamenwerking... in het blad Bielt heeft in eigen land opschudding veroorzaakt. FDP-minister Dirk Niebel zei dat producten met paardenvlees... die uit de handel zijn genomen, moeten worden verdeeld onder de armen. De oppositie vindt het voorstel van Niebol een belediging van arme mensen... en noemt het idee absurd. Producten die schadelijke stoffen bevatten moeten worden vernietigd, zegt de SPD. Niebol steunde met zijn uitspraak een voorstel van de parlementslid Fischer... van coalitiegenoot CDU. Die had gezegd dat goed voedsel niet zomaar mag worden weggegooid. Volgens Fischer is paardenvlees niet schadelijk voor de volksgezondheid... en vindt het zonde om het weg te gooien... ook al is het niet netjes dat het verkocht werd als rundvlees. Voetbal dan. FC Twente heeft ook zijn zevende wedstrijd... na de winterstop niet gewonnen. In Friesland werd het 2-1 voor Herenveen. De beslissende treffer viel 10 minuten voor tijd... en werd gemaakt door Finn Bogasson. Na de nederlaag staat Twente vijfde. Het is ingehaald door Vitesse, dat met 5-3 won van Herakles. En topscorer Boni maakte drie doelpunten. FC Groningen won met 1-0 van Pek Zwolle. En ook 1-0 werd het in Venlo. VVV was te sterk voor RKC.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 Goedenacht en welkom in het tweede uur van de wereld van Filemon. We gaan het hebben over het huwelijk. Want in Zuid-Korea zijn 3500 moen in het echt verbonden. Tegelijkertijd, en ook nog eens een keer een hele hoop via internet, uh, trouwen dus. Hoe gebeurt dat uh, in de rest van de wereld? Is dat een groot feest of wordt dat heel intiem klein gevierd? En is het in om te trouwen of kan je ook gewoon samenwonen? En we gaan het hebben over een groot probleem in de westerse wereld. Namelijk obesitas, oftewel overgewicht. Zijn mensen te dik of uh, is het uh, niet goed om uh, um te dik te zijn? Uh, of juist wel. In sommige landen is het juist een soort van uh, teken van welvaart... dat je het goed hebt, dat je eten kan betalen. Uh, we gaan Voor deze vraagstukken gaan we naar de Filipijnen. Uh, naar Nepal en, en naar uh, San Francisco. Daar zit een nieuwe correspondent van ons, namelijk Alex Dazet... Uh, in de Verenigde Staten dus. Over huwelijk gaan we het hebben en over overgewicht. Even een kort rondje langs de velden... Even kijken of iedereen hangt. Uh, Karin, uh, alleen Alex uh, hangt. Ik uh, Hoor ik hier, sorry. Uh, Alex ja. uh, de Hasset, uh, voor het eerst in onze uitzending. Welkom, Hi. hallo. Dank u wel. Uh, wat doe jij eigenlijk in, uh, in uh, San Francisco? Ik um, ben mijn master's uh, degree hier komen doen. Ik doe international marketing aan uh, Holtz International Business School. En um, ja, universiteit hier in San Francisco. En hoe bevalt het daar? Uh, geweldig. Ja, het is een geweldige stad, hè? Ja, het is echt een leuke stad. Er is altijd wel wat te doen, heel veel variatie, het is echt prachtig. En overal is muziek. Dat vind ik zo mooi aan San Francisco. Ja, dat is zeker. Het is echt een leuke stad. En uh, oorspronkelijk kom jij uit Curaçao, hè? Ja, ik kom uit Curaçao en um, ik ben in een het huis en heb daar een bachelor's gedaan. En in China en uiteindelijk ben ik hier in ja. het land. Wel... Ja, dat viel mij wel op in San Francisco. Het is wel behoorlijk koud. Ja, het is echt... Uh, Sunny California is echt niet van toepassing hier. Nee, nee. Dus daar moet je wel even aan wennen als je Curaçao ook gewend bent. Ja, het kan echt uh, prachtig weer zijn overdag. En als je s'avonds uh, gaat rondlopen, aan de kant echt, dan heb je gewoon een dikke jacket van nodig. Ja, en, en ben jij een, een liefhebber van de muziek? Geniet jij van de muziek in San Francisco? Ja. Leuk naar kleine barretjes gaan. Van, uh, privé kleine showtjes die ze hebben. Of gewoon grote festivals hebben ze ook. Ja, ja. maar van, Ik vind die, die kleine jazzcafé'tjes, ik vind dat echt helemaal geweldig. Ja. Zometeen gaan we het over andere zaken hebben dan muziek. Namelijk het huwelijk en overgewicht. Uh, blijf hangen, dan ga ik je zometeen daarover uh, ondervragen hoe dat zit in San Francisco. Tot zo. Karin Kwakkel op de Filipijnen. Je hangt. Hoi. Nee, we waren je even kwijt. Maar uh, ik begreep ja, dat, er een, uh, dat er een tyfoon daar uh, nu uh, heerst. Of rondwaait. Ja, in uh, Mindanao. Oh, dat is niet waar ja, jij nu waar bent. waar ik zit. Nee. Maar wij hebben er wel wat van gehad. En in welke zin? Maar dat, daar, dat daar een uh, tyfoon is. Ja, wij hadden, bijna was dat donderdag. Hadden mm -hmm. wij heel veel regen, heel slecht weer. Ik denk dat de hele dag door heeft geregen. Ja. En... Maar nu is het heel mooi weer. En die regen, wat veroorzaakt dat? We Staan de straten dan echt blank, we Doen de telefoons het niet? Wat gebeurt er dan? Nou ja, de eerste nacht, uh, toen was ik uh, bij uh, House of Refuge, waar ik werk. Mm -hmm. en, toen, uh, en toen moest ik s'avonds nog terug. Alleen toen begon het dus heel hard te regenen. Ja. En toen uh, viel de stroom vervolgens uit. En toen mocht ik vervolgens niet meer weg van, mijn, uh, van het personeel. Maar later uh, is dat wel weer goed gekomen. Oh, hoe lang heb je daarin gezeten? Ik... Hm? Hoe lang heb je daar gezeten? Nou, twee uurtjes extra. Oh, of zo. Want cool. later heeft de vriend van me, heeft me opgehaald. Oh, okay. Dat was wel prima. Dus het was wel gewoon mogelijk. Ja. Maar op een gegeven moment, aan het eind van de dag... zag je al wel dat er... Uh, dat er gewoon echt grote plassen ontstonden. En zo. Maar goed, het was natuurlijk maar één dag. Ja. Dus um, ja, dan valt het wel mee. Gelukkig. Ik zou zeggen, uh, blijf hangen. Zometeen gaan we het met jou hebben over het huwelijk, het in het echt verbinden en over overgewicht, obesitas. Uh, we gaan, als het goed is, zometeen ook nog praten met René Gerritsen. Die zit ergens op een berg in Nepal uh, waar ze slecht bereik heeft. Dus ze is nu onderweg naar een andere berg waar ze wel goed bereik heeft. Dus we hopen haar zometeen te spreken. Normaal gesproken ze, woont ze in de hoofdstad Kathmandu. Maar nu zit ze, is ze eigenlijk op vakantie in haar eigen land uh, en zit ze op een berg. Dus uh, zometeen nog René Gerritsen uit Nepal. Je kan mede naar het programma, doe dat naar dewereld.bnn.nl En we hebben ook muziek, de Staple Sisters. Ja, we hadden net al Damon Harris van de Temptations die deze week overleden is. En dit waren de stapelsingers. Met Cleota Staples onder andere. En die is deze week ook overleden. Dus daarom ter ere van haar, de stapelsingers. Radio 1, BNN. De wereld van filemon. We gaan even luisteren naar Claudia de Breij en haar ideale huwelijksdag. De bruiloft wil ik alles precies hetzelfde als Miranda het had. Andere jongen, voor de rest alles het precies hetzelfde. Ik wil diezelfde band, zo'n band... die er echt zo'n feest van maakt, weet je, wel. Dat je op een gegeven moment met z'n allen... in je goed op de grond ligt... te roeien. <lacht> dat vind ik altijd zo leuk... als dat gebeurt op een bruiloft, Weet je, dat je met z'n allen zullen zo van... voor naar achter van links. Nou... Bre! Oh, dat leuk. En dan wil ik... helemaal aan het eind van de avond... wil ik dat ik dan zo met Berry zo, zo staat te schuifelen. is mij aanstaande. Ik ben Berry zo staat en te schuifelen. En dat iedereen er dan zo omheen staat. En, en, en dat de band dan You'll Never Walk Alone speelt. En, en daarna wil ik in één witte streep wil ik door naar het Van de Valk voor de huwelijksnacht. En wil ik zien dat ik diezelfde nacht nog vol met jongen word gestopt. Want, en Miranda en Ilona en Yvonne zijn nou even wachting van de eerste. Dus als ik nou aanhaak, komen ze met elkaar in de klas. <lacht> Gewoon heel leuk. Maar Berry, die ziet er heel erg tegenop en tegen kinderen krijgen. Die heeft zoiets van: Ja, in wat voor wereld zet je ze, weet je wel. Met het broeikas-effect en zo. En die heeft echt zoiets van: Ja, je vindt het allemaal heel erg erg op mensen. Heel pessimistisch, Berry. En ik ben dan een stuk optimistischer, weet je wel. Ik heb dan zoiets van: Ja, Berry. Het wordt allemaal alleen maar veel erger. Claudia de Braai over haar... Nou, ik denk niet echt haar ideale huwelijksdag. In uh, Zuid-Korea zijn 3500 aanhangers van de vereniging, verenigingskerk van de overleden soon Myung Moon getrouwd tijdens een massahuwelijk. En het was het eerste massale trouwceremonie uh, sinds de dood van de 92-jarige Moon de afgelopen september. Ja, en via een live verbinding werden wereldwijd nog eens 24.000 andere Moons in het echt verbonden. Ja, dit geloof staat echt bekend om een massahuwelijken. En dat leek ons een goede reden om het eens te hebben over het huwelijk. Hoe gebeurt dat? in de rest van de wereld? Hoe worden daar mensen in het echt verbonden? Groots of klein, intiem? En uh, moet je überhaupt trouwen uh, in het buitenland? Of mag je ook gewoon samenwonen, uh, vriend en vriendin zijn zoals in Nederland? Je kan mede naar het programma, doe dat op dewereld.bnn.nl dewereld.bnn.nl, dat is ons mailadres. Karin Kwakkel zit in de Filipijnen, doet haar vrijwilligerswerk in een wezenhuis. Goeienacht. Goeiemorgen. Goedemorgen, ja. Uh, hoe ja. Uh, uh, uh, ziet een huwelijk eruit op de Filipijnen? Groot, heel groot. Hoe, hoeveel, heel mensen, heel... hoeveel mensen komen hm? er ongeveer? Nou, ongeveer, weet ik niet. Maar het is echt uh, de neven van de neven van de neven van de neven. De uh, moeder van de moeder van de moeder. Zeg maar zo. Dan heb je het echt over een paar ja, honderd man. Ja. Echt een massa huwelijk. Ja. Nou ja, massa een massaal nee, maar... huwelijk. Ja, massaal, ja. En wat gebeurt er allemaal op zo'n huwelijk? Uh, nou, er wordt heel veel gegeten. En er, je, hebt natuur je hebt ook gewoon een ceremonie. En het uh, gaat gewoon hetzelfde als in Nederland. Alleen hier is het gewoon veel groter. En uh, uh, er wordt heel veel gegeten, heel veel gefeest. Uh, iedereen heeft super mooie jurken aan. En uh, ja, het is, uh, het is gewoon echt een... Oh, uh, pardon. Wat benieuwd, gebeurt er? Wat, wat is dat? Verwacht van lamp. Wat is dat? Maar. Wat hoor ik? Huh? Wat is dat? Wat dat is? Het is lijkt of bus. er een kudde varkens passeert. Hmm? Het lijkt of er een kudde varkens passeert. Nee, nee, nee. Het was gewoon een bus. Oh. <laughs> De raar geluid wat mee, maken die daar. Hmm? Wat een rare geluid maken die, maken die bussen daar. Wat zeg je? Wat een rare geluiden maken die bussen daar. Nou, gewoon normale geluiden, hoor. Oh, ja. oh dan is jouw telefoon is een beetje mee. gek. Hey, kan nee, je in ja. de Filipijnen ook gewoon samenwonen als vriend en vriendin? Of moet je echt trouwen? Je moet echt trouwen. Ook al ben maar je... Ik zou zeggen, de Westerse people, uh, mensen, zeggen allemaal uh, van... Uh, als kind, als uh, Filipijnen kinderen willen, gaan ze trouwen. Ja. Zou je zelf eigenlijk ook willen trouwen? Ik Ja. Nou, dat, dat weet ik nog niet. <laughs> ik zeg altijd van niet. Nee, en waarom niet? Nou, nou ja, ik hou wel van mijn onafhankelijkheid eigenlijk. Ja, en je bent bang dat als je trouwt, dat je dat dan kwijtraakt? Ja. Ja, maar samenwonen met een, met een partner, dat is eigenlijk hetzelfde, toch? Ja, eigenlijk wel, maar ja, nee, ik hou er... Ja, natuurlijk, ik wil... Ik zie ook wel dat prinsessenhuwelijk voor me. Met een supermooie jurk en een supermooie... Maar nee. Hey, en... Ja, misschien later wel hoor, maar uh, nu nog niet. En wat vinden die mensen daar uh, op de Filipijnen ervan... dat je niet getrouwd bent? Nou, ze vinden het hier wel heel raar dat ik geen, uh, dat ik geen vriend heb. Vind ik ook heel raar. Ja, vind je ook raar? <lacht> nee, ik niet. <lacht> maar uh, ja, dat vinden ze allemaal wel heel raar. En dat, ja, dat hoort eigenlijk niet. We nee. willen hem ook heel graag aan iedereen koppelen en zo. Dus ja. En dat zie jij dan niet ja. zitten? Oh. Nee. Dan een beetje ja. kinderachtig hoor. Een beetje, een beetje kinderachtig. En, en, en als je dan uitlegt van ja, bij, bij ons uh, trouw je niet zomaar met de eerste de beste... En, en vind je het ook lekker om een tijdje alleen te zijn... en onafhankelijk en een beetje rond te reizen... Uh, nou ja, de, dat vind ik heel gek. Zeg maar de oudere generatie die, uh, die vindt dat toch wel raar, maar de, zeg maar de nieuwere, jonge generatie, die, uh, die is er eigenlijk wel, ja, die, die zijn ook eigenlijk al wel heel erg, die staan daar ook wel voor open. Maar het is wel heel erg, vooral in de kleine dorpjes en zo, dan is het eigenlijk wel normaal dat jouw eerste vriendje ook echt jouw man wordt. Ja, ja. ja. En vinden ze jou dan ja. echt stoer ook? Nee, ik denk niet dat ze me stoer vinden. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar trouwt iedereen. En jij bent een jonge, onafhankelijke vrouw die, uh, die nog in de eentje is. En uh, naar een ver land. Nee, nee. Daar kijk ze nee. niet tegenop. En heb nee, daar kijk je niet op. Want heb je het idee dat die jongere mensen daar... Uh, de, uh, bewonderend kijken naar uh, de, de cultuur uit het westen? Ja, ja. Ze vinden de, natuurlijk, er zijn wel dingen die zij ook raar vinden aan ons, maar heel veel dingen die zijn eigenlijk wel dat ze dat wel echt gewoon wel van ons willen kopiëren. Zeg maar. Dat het gewoon uh, ja, wij zijn gewoon veel, uh, veel meer open voor andere dingen. En we zijn uh, ja, gewoon iets minder uh, conservatief. Ja. En de, de jongere generatie hier, die, is dat, die begint dat ook wel te worden. En die vinden het ook heel raar dat dat hier allemaal nog zo moet. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben nog maar 18. Oh ja, dan moet je ook nog lang geen vriendje, vaste verkering en trouwen. Nee man, nee. ik geef je groot gelijk. Geniet van het leven. Blijf lekker, uh, lekker onafhankelijk en geniet van het leven, ja. Ja, klopt. Ik geef je groot gelijk. Hé, hey, Karin, ik ga zo meteen nog spreken over overgewicht. Ja. Ben je slank of gezet? Of ik slank ben? Nou, ik ben, ik ben niet dik, maar ik ben hier al wel aangekomen. Nou, daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben en wat we daaraan kunnen doen. Ik spreek je zo meteen. Ja. Karin Kwak, alvast nee. hartstikke bedankt. Ja, geen dank. René Gerritsen in Nepal. René, hallo, Goedenacht. Ja, hoi, hoi. Jij uh, woont eigenlijk uh, in Kathmandu, de hoofdstad van uh, Nepal... maar je bent op vakantie ja. op een berg. Uh, daar had je slecht bereik. En je bent nu naar een andere berg gegaan... waar je uh, wel uh, Nederland kon bereiken, toch? Precies. Ja, dat klopt als bus. Ja, ik, uh, dus je bent voor de wereld van Philemon helemaal naar een aparte berg gelopen? Nou ja, het is een heuveltje naast onze, naast onze kamer. Dus het is uh, niet zo... Uh, oh, niet gelijk downgraden. Maar zeggen, ja, ja, ik uh, ben voor dit programma helemaal een uh, <laughs> soort Mount Everest opgeklommen. Het is radio, hè, creëren, we zien het allemaal niet. Speciaal voor jou. Hé, hey, uh, jij bent getrouwd met een uh, Nepalees. Hoe, hoe ging jullie huwelijk? Ja. Um, op zijn Nepalees. <laughs> Heel ja, en, uh, erg op zijn Nepalees. Ja, dat zegt mij niks. Dus um, ja, nou, dat wil zeggen dat het allemaal uh, zo ongeveer tien dagen van tevoren in elkaar gezet is. Terwijl ik al zes maanden liep te stressen. Dus dat was een uh, pittige periode voor mij. <laughs> en um, ja, in Nepal uh, hangt het er heel erg vanaf wederom welke kasten je hebt en uh, hoe groot je huwelijk dan kan zijn... Uh, wij zijn redelijk traditioneel getrouwd. Uh, mm -hmm. in, dus dat wilde zeggen, uh, mijn man is me komen ophalen in mijn eigen huis. Met een hoempapa-band, dat hoort erbij. Een <lacht> <lacht> hele optocht met alle het familie van de familie um, die allemaal offers meedrachten. Zoals kokosnoten en nieuwe schoenen. En toen zaten we in de tuin onder een afdakje van bamboe. Uh, en ik had een uh, rode sari aan en hij had een bepaald pak aan van een bepaalde stof. Dat hoorde allemaal zo. Mm -hmm. En toen hebben we een, uh, een traditionele ceremonie gehad. En een gaat... hindoe-ceremonie. wat gebeurt er dan allemaal? Ik kan me het helemaal voorstellen hoor. Ja, wat gebeurt er allemaal? Ja, dat, daar val ik natuurlijk een beetje door de mand. Want er zijn enorm veel rituelen. Normaal duurt zo'n huwelijk uh, drie dagen. Oh. En ik heb het uh, op mijn eigen verzoek teruggewezen te dringen naar twee uur. <lacht> en alle Nederlanders die willen altijd weten wat alle rituelen dan allemaal betekenen. Maar ik heb geen idee. <lacht> <lacht> dus jij en maar gewoon een beetje meegaan. Jij met je zand erover, wat waterdroppeltjes daarop, een <lacht> doemetje daar. En jij dacht, ja, ik vind dat wel gezellig, ja. prima. Ja. Ja. En de grap is namelijk dat als je het aan Nepalese vraagt, wat zijn we nu aan het doen, dan krijg je tien verschillende antwoorden. <lacht> dus het gaat ze er ben... nog niet eens, om. ze hebben het zelf, zelf ook geen is, idee. Gewoon dat het... Nee, nee, waarschijnlijk hebben ze zelf ook geen <lacht> idee. Of tenminste, ze denken dat ze een idee hebben. Ja. En... Maar ze zijn het niet helemaal met elkaar eens. Maar dat geeft allemaal niet als die rituelen maar gedaan worden. Hey, en wat vond jouw schoonfamilie van het huwelijk? Waren die blij met. Uh, ben je een goede partij daar? Nee, nee, nee. nee. Want ik ben westers. En ik, uh, kijk, als je in Nepal getrouwd. Als je in Nepal trouwt als vrouw, ga je dan bij de man wonen en zijn ouders. Oh. En dan word je eigenlijk in het gezin binnengehaald om voor de ouders te zorgen. Voor de schoonouders te zorgen. Dus dat heb jij gedaan in MK. Als je echt van je man houdt. <laughs> nou, ik heb er heel <laughs> lang over nagedacht. Ik heb toch besloten om het niet te doen. Um, en dat wisten mijn schoonouders van tevoren. Ja. En ze, mijn, mijn man heeft een oudere broer en die is getrouwd en die is ergens anders gaan wonen. Dus ze hebben behoorlijk de kat in de zak gekocht met mij. Maar jij bent toch een, uh, een, een westerling een rijke, uit het Rijke Westen? Dat is toch juist een hele goede partij, zou je denken? Nee, want Westerlingen die gaan er na vijf jaar weer vandoor. Die zijn niet, uh, die zijn niet uh, committed. Oh. Die trouwen en die scheiden maar. En uh, dat is allemaal uh, en hoeveel handen, jaar ben je nu getrouwd? Uh, vier maanden. Oh, oké. Okay. Dus over uh, vier jaar en, uh, en acht maanden ga jij er vandoor. Ja. Ongeveer. Ja, nou, dat is erop. <laughs> ja. <laughs> Maar, maar, nee, maar je zou, ik zou denken dat jij dan juist een hele goede partij bent. Omdat jij inderdaad uit het westen komt... en een, een goede diploma ja. hebt, universiteit gedaan. Psycholoog ja, ben je? Nee, maar dat zou misschien zo zijn voor mensen... voor hoger opgeleide mensen uit Kathmandu... die misschien zelf ook al een tijd in het buitenland hebben gewoond. Maar mijn schoonouders zijn boeren uit het platteland. En die wonen in Kathmandu. Maar die hebben alle, zijn allebei niet naar school geweest. Mijn schoonmoeder kan niet lezen of schrijven. nee. Um, dus die zijn, die, zijn ook, die zijn traditioneel, maar ze zijn niet conservatief. Nee, dat is wel een um, mooie, mooie combinatie bent. die je niet heel vaak tegenkomt, toch? Nee, precies. Daarom heb ik ook heel erg geluk gehad. Dat is een beetje het moraal van het verhaal. Want zij, mijn, mijn man heeft op een gegeven moment gezegd... ik wil met haar trouwen. Hè? En of je het nou leuk vindt of niet, ik ga het toch doen. Dus als je me wil houden, dan moet je er dan... Ja, dan hè? Mm -hmm. Er zit niks anders op om het maar gewoon te ondersteunen. Ja. En ze hebben het wel, het moesten wel echt even slikken. Ja. Maar dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Hey, jij bent de psycholoog in Nepal. Ja, Hoe je het went of verkeerd Naar een psycholoog gaan, dat klinkt toch uh, uh, westers. Uh, wat ja. vinden ze van jouw uh, beroep? Oh, dat weten ze helemaal niet, wat ik doe. Oh, echt niet? Ze denken dat ik dokter ben. Oh, dat ben je natuurlijk ook. En. Nee, nee, dat ben ik echt niet. Officieel oh. ben ik dat echt niet. Wat ben je dan als je psycholoog maar, gestudeerd hebt van de universiteit? Welke titel heb je dan? Dokter Anders, toch? Psycholoog. Oké. Okay. Nee, ja, ja, het is was het verschil tussen psycholoog en psychiater. Als je, je medicijnen hebt gestudeerd, dan ben je psychiater worden... en dan ben je wel een dokter. Oh. Maar ik heb psychologie gestudeerd, dus het Ja, dat dokter. begrijp ik. Ja, nee, jij mag niks met medicijnen ja. doen. Nee. Nee, nee, nee, precies. precies. Ja. Maar, maar ze hebben geen idee wat jij doet... Nou, ze, hebben ge... ja, ze denken echt dat ik een dokter ben en, ze... en, ze... en ik praat met mensen en um, ze vragen me ook altijd advies over medicijnen. En dat doe ik heel interessant en dan pak ik het internet erbij en dan zoek ik het op en dan zeg ik iets wat op Wikipedia staat en dan zijn zij weer heel blij. En, en onder de indruk waarschijnlijk? <laughs> heel erg onder de indruk, maar het heeft ook niet zoveel zin om uit te, uit te leggen wat ik doe, want er, daar hebben ze niet zoveel boodschap aan. Nee, nee, nee. Maar hoezo niet? Ik denk niet dat ze het zullen begrijpen. Nee. En, ik, en ik ben bang dat het on, de afstand tussen ons zal vergroten. Dat ze denken, nou ja, we vonden er al raar. <laughs> maar nu doet ze dus kennelijk ook nog allemaal rare dingen met praten met mensen en zo. En wat moet dat nou en zo. Ja, je wilt gewoon zo gewoon mogelijk houden. Dan is het al uh, gek genoeg voor hun. Eigenlijk wel. Ja, ja dat is al ingewikkeld genoeg, ja. Hey René, blijf op die berg staan waar je nu staat. Dan gaan we je zo meteen weer bedden. Dan ja. gaan we het hebben over overgewicht. Ben, ben je slank? Ja. ja. Nee, helaas. Oh, nou. We gaan, we, gaan, we gaan het zo meteen uitgebreid over hebben... of dat dan een pre- ja. of juist onverdedig is in Nepal. Dan gaan we eerst even uh, ja. luisteren naar wat feitjes... over het huwelijk uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Mauritanië worden vrouwen volgestopt met allerlei voedsel, tot zij moeten overgeven. Dit is bedoeld om de bruid meer aantrekkelijker te maken. Dikke vrouwen worden namelijk als mooier beschouwd dan slanke vrouwen. In Korea is het een gewoonte om na het huwelijksfeest de bruidegom van zijn sokken te ontdoen, een touw om de enkel te knopen en de voet te beslaan met vissen. Dit zou zijn ter voorbereiding van de huwelijksnacht. In Congo is het verboden te lachen tijdens de gehele huwelijksceremonie. Vaders in Kenia spugen op het hoofd... en de borsten van de dochter die getrouwen om hen te zegenen. De wereld van Philemon. Alex de HZ, spreek ik dat eigenlijk goed uit in San Francisco? Alex? Ja, hij. Alex de HZ, dat spreek ik goed uit. Ja. Gelukkig. Uh, Komt eigenlijk uit Curaçao, heb daarna gestudeerd in uh, Nederland... en uh, zit nu in uh, San Francisco. Het huwelijk is in Amerika nog steeds echt een instituut, hè? Ja, het is... Het grappige is dat je hier... zou je zeggen dat alles groot is, et cetera. Zoals de McDonald's altijd groter, de Burger King, et cetera. Maar ze hebben... Bijvoorbeeld een vriendje mij, die is net getrouwd... en die heeft het alleen met de vader van zijn bedrijf omgegaan. Oh. Uh, het is altijd duurlijk. Um, en ze dus, zijn van kleine huwelijken tot grote huwelijken. Het is niet meer zo traditioneel dat het uh, over de top moet, hoe het eerst was. Maar ze houden heel erg, uh, vooral in de staat waar ik hier woon, dan heel erg gefocust op uh, kleinere huwelijken en dat soort uh, aspecten. Ja, want ik, jij zit in San Francisco, maar San Francisco is natuurlijk niet Amerika. Dat is, lijkt me een groot verschil het tussen het platteland en San Francisco. Of, Toch? Ja, maar ook ja, het is een heel groot verschil tussen uh, überhaupt de rest van Amerika. Dat uh, de mensen in New York zijn natuurlijk heel anders dan de mensen in Francisco. Het is hier veel meer van uh, het kennen van mensen. En dan leren elkaar mensen kennen via huwelijken en dat soort dingen. Dus ik weet natuurlijk niet hoe precies in New York gaat, maar het is heel anders. Ja, en zo'n enorm huwelijk waar je echt een weddingplanner voor nodig hebt, dat, dat hoeft dus niet altijd zo te zijn. Nou, dat, dat, dat varieert. Ja. Um, sommige mensen doen het wel, sommige mensen doen het niet. Een uh, vriend, de, de zus van een goed vriend van mij, die is net getrouwd. En dat is uh, van een Jordaanse familie. Oh ja. Yeah. En zij had uh, als enige van de zusters besloten om geen wedding planner te doen. En heeft alles zelf gedaan. Mm. En zij had het nog één keer opnieuw zo moeten doen, dan uh, neemt ze wedding planner. Ze hebben natuurlijk andere tradities die zij, zij doen. Zoals? Met de... Uh, ze hadden um, een heel stuk met uh, muziek en uh, mensen die gitaar speelden. En echt allemaal Jordaanse tradities um, die werden gedaan. Dus ze hadden ze vanaf de straat tot aan de, met het hotel, ja. tot aan, um, soort van, waar ze ja, het jaarboord zou geven. Mm -hmm. Is, het kost haar 45 minuten om daar naartoe te lopen. Ja. normaal in drie minuten loopt. Maar omdat zij zoveel muziek hadden en de tradities en mensen die shows deden en bloemen werden gegooid en alles erop en eraan. Dus het varieert echt. Je ziet natuurlijk hier heel veel buitenlanders die hier wonen. Dus je hebt dan de Aziatische huwelijken, de Ineesiëse huwelijken. Het is in, de, in deze staat dus de stad, echt anders. Het is een soort van de rest van de wereld. En een bachelor party, dat hoort er wel echt bij, toch? In Amerika. Dan ga je naar Las Vegas. Ja. Dus heb je helemaal de tering. Naar afgezien. Echt iedereen uh, heel veel gaat naar Las Vegas. Het is een hm. beetje kitsch, maar het, is, het blijft is <laughs> toch wel grappig om te doen. Ja, ben je ook al uh, eens geweest met een bachelor party naar uh, Vegas? Nee, nee, dat uh, niet. Dat staat wel op je verlanglijstje, oh. natuurlijk. Ja, lekker geweldig. Ja, moet je nog een keer doen. Hey, uh, Zometeen gaan we het hebben over uh, een groot probleem in de Verenigde Staten: overgewicht. Waarschijnlijk in San Francisco niet en LA, maar ik denk iets te buiten dat je ontzettend veel dikke mensen hebt. Uh, ja. Dus ik zou zeggen: uh, blijf hangen. Dan gaan we eerst naar uh, wat muziek luisteren? Britney Spears en Will I Am met Scream and Shout.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 Now, now, rockin' with Will I am in Britney, bitch Oh yeah Bring the action Rock and roll Everybody let's lose control All the bottom, we let it go Going fast we ain't going slow no. Hey, yo. Hear the beat now let's hit the flow Drink it up and then drink some more Light it up and let's let it blow Blow, blow Hey, Rock rock it out Out, if you know what we talking about Burn it up and burn down the house, house, house ay, yo. Turn it up and don't turn it down Here we go, we gonna shake the ground Cause everywhere that we go we Bring the action When you have this in the club You gonna turn the shit up You gonna turn the shit up You gonna turn the shit up When we up in the club All eyes on us All eyes on us All eyes on us You see them girls in the club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 and shout and let it all out and scream and shout and let it out we sayin' oh we oh we are oh, we oh you are now now rocking with will i am in britney bitch oh yeah it goes This night would last forever, cause I was feeling down, now I'm feeling better, I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. En shout. Britney Spears en will I am. Radio 1. PNN. De wereld van Philemon. We gaan luisteren naar Theo Maas. Die vertelt wat hij vindt van dikke kinderen. Laatste raas die, die is komen overwaaien uit Amerika. Dat zijn uh, dikke kinderen. <lacht> dat is echt. <coughs> in Nederland zijn er nou steeds meer van die dikke, vatsige kinderen. En in Amerika was dat al heel lang. Uh, ik ben een paar keer in Amerika geweest en je, je weet niet wat je ziet. Je ziet daar echt heel veel van die, ja, van die jochies van 12, die, die met een jonge heer hebben... wat de meeste mensen met onze lieve Je hebt ja, geen idee hoe die eruit ja. maar, Gelukkig hebben ze in Amerika Coca-Cola Light. Ja. En van Coca-Cola Light word je niet dik, want daar zit geen suiker in, maar aspartaam. En aspartaam is kankerverwekkend en van kanker word je heel slank. Ja, en dat, uh, dat schijnt een fabeltje te zijn, hè? Aspartaan dat, uh, dat je daar kanker van krijgt. Maar we gaan het dus hebben over uh, dikke mensen. Eén op de vier Britten zijn te dik. Dat was uh, alarmerend nieuws uit, uh, uit Brittannië deze week. En ja, in Nederland zijn natuurlijk ook veel, meer, uh, veel, veel, veel te veel mensen te dik. Ook dikke kinderen. En dat geldt eigenlijk voor alle rijke westerse landen. Obesitas, daar gaan we het over hebben. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Is het juist goed om dik te zijn, omdat je dan laat zien dat je eten kan betalen... of uh, is slank daar de mode. Uh, daar gaan we het deze we uh, dit half uur over hebben. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Je kan mailen naar het programma. Mail dan naar dewereld.bnn.nl. Dat is ons mailadres. En we beginnen onze zoektocht in de Filipijnen. Hoe zit het daar met dik zijn? Daar zit Karin Kwakkel. Die doet daar uh, vrijwilligerswerk in een weeshuis. Nogmaals, goedenacht. Hoi, goeiemorgen. Uh, Filipijnen, dat is een land uh, wat armer natuurlijk dan Nederland. Een stuk armer. Ja. Uh, is, het, mm -hmm. uh, is het daar juist goed om dik te zijn? Dat mensen dan denken van ja, ik heb uh, gewoon geld om uh, redelijk eten te betalen? Nou, weet ik niet. Want uh, hier is het uh, ongezo ongezonde voedsel is goedkoper. Hier zit overal suiker overheen, zout. Alles is supervet. Dus eigenlijk is hier heel veel... Er zijn heel veel mensen te dik. hebben overgewicht. Tuurlijk, je hebt ook wel gebieden waar ze echt uh, vermagerd zijn. Mm -hmm. Maar heel veel mensen gewoon in Manila, waar ik woon... die zijn gewoon eigenlijk te dik. En heeft dat te maken met know-how? Dat mensen gewoon eigenlijk niet weten wat gezond eten is? Nou, ook. Maar ook gewoon doordat het ongezonde eten... is gewoon veel goedkoper dan het gezonde eten. Ja, dus die, ja ze kunnen gewoon geen goed eten betalen. Ja. En wat zijn dat dan, die diktemakers die gekoopt zijn? Nou, je hebt uh, op straat verkopen ze heel veel uh, van die uh, barbecue sticks met uh, uh, varkensvlees eraan. En dan zeg maar met heel veel vet eraan en heel veel uh, ja, rijst. Oh, ja, ja. Je zou denken dat dat eigenlijk niet een dik is, maar het is het dus wel, want ze eten niet een beetje rijst, maar superveel rijst. Ja, ja ze... Uh, ze hebben over alles strooien ze suiker heen, alles is zoet. En uh, ja, het is gewoon, ja, het is gewoon heel ongezond eigenlijk. Ja, en je zei, je bent zelf ook aangekomen daar. Ja, dat denk ik wel, maar... <laughs> je hebt nog niet op de weegschaal durven te staan. Nee. nee. Nee, nee. Want jij hebt neem ik aan wel het geld om gezond eten te, te kopen. Of is dat daar gewoon echt moeilijk te verkrijgbaar ook? Nee, het is wel verkrijgbaar. Je hebt genoeg uh, markten waar ze fruit, waar ze groentjes verkopen en zo. Dus het is er wel, maar het is gewoon. Voor ons is het niet duur. Nee. Maar voor de mensen hier wel. Maar waar heb jij dan het idee van dat je dikker wordt? Nou ja, ik werk dus in het weeshuis. Mm -hmm. En toen ik daar kwam, toen zaten ze allemaal al van dat ik te dun was en uh, bla bla bla. Oh, dat wel? Dus toen was het al. Huh? Dat, ja, dat, ze dat... Vinden mij... ja, ze vinden mij hier allemaal, uh, allemaal te dun. <laughs> Nou ja, dat vind ik zelf wel meevallen. Maar uh, daar dus zei dus echt van, uh, nou als je hier weggaat, dan ben je veel groter en sterker en blauwe bla. En uh, dus uh, scheppen mijn borden ook altijd helemaal vol met eten en uh, meer, meer, meer. En dan zit ik maar van, nee, nee, hoeft niet meer. <laughs> maar dat is dus vooral mijn uh, dikmakers, denk ik. Ja. En ik at op het begin, dat ik uh, ochtends rijst, middags rijst en s avonds rijst omdat ik daar in het huis woonde. Ja. En nu is uh, dat niet meer zo. Dus nu eet ik gewoon s ochtends brood, middags rijst en, en s avonds brood. Gewoon dus nu, oh. het komt al goed. <laughs> ja, meer het ja. Nederlandse dieet heb je nu. Ja. ja en, en groenten ja, ja. en verse dingen, zijn die daar makkelijk verkrijgbaar? Ja, die, ja, ze zijn allemaal heel goed verkrijgbaar. Je hebt hier uh, genoeg te halen. Maar ja, voor ons is het gewoon... Uh, goedkoop en voor hun is het super duur. Ja. Dus doen ze het niet. Want fruit. Want je hebt hier bijvoorbeeld ook heel veel uh, fastfood uh, restaurants. Oh ja. Echt super veel. Je hebt hier gewoon alles zitten. Mm -hmm. En gewoon, ze zitten altijd vol. Je staat ja. er echt versteld van, zeg maar. Ja. Hé, hey, en uh, ja. Wat, is, wat mis je nou precies aan gezond eten uit Nederland? Nou ja, ik mis heel erg mijn aardappelen. <laughs> Want uh, thuis, als ik eigenlijk nooit reis. Nee. Altijd gewoon uh, aardappelen. Ja. Maar goed, die eet ik dus niet meer hier. Nee. <laughs> en en, die, uh, die, ja, die, want die kan je daar ook echt en... niet krijgen, aardappelen. Ja, je kunt ze wel krijgen hoor, maar het is gewoon, ja, gewoon anders... Niet, uh, het is niet zo afstaat natuurlijk. En je mist natuurlijk de stamppontandijvietje. Ja, ja, het, ja. Pols, is niet. Grijp ik, ja. Grijp ik, begrijp ik. Dat is ook ontzettend lekker. Want ja, rijsten ja, moet je altijd zoveel mee doen. Het is heel lekker hoor, maar je moet er echt heel veel mee doen. En een aardappel, ja, als merk... je echt zo'n jonge aardappel hebt uit Nederland... Dat, die is gewoon op zich ja. al lekker. Ja, dat is gewoon heerlijk. Een beetje mosterd <laughs> of een beetje en je bent klaar. Ja, klopt. Nou, je hebt hier ook wel, ik vind de rijst hier ook veel lekkerder dan in Nederland. Dus dat is al wel een voordeel. Uh, ja, je hebt in Nederland ook wel lekkere rijst, hoor, maar daar betaal je gewoon echt veel, uh, veel voor. Als je echt hele goede basmati-rijst hebt, dus niet uit de super, dat, dat is ook echt super lekker. Ja, ja. Dan moet je echt naar een ja. toko en uh, echt bij je specialisten, bij Aziaten dat kopen, dan, dan heb je wel soms hele lekkere rijst. Oké, okay, nou. Maar als je gewoon bij de Albert Heijn, dat ja, dan heb je niet altijd even lekkere rijst. Dat ben ik met je eens. Nee. Ja. En fruit hoor je ook hartstikke dik van, natuurlijk. Dat, dat zullen ze daar ook wel veel hebben, of niet? Ja, heel veel mango. En, uh, ja, ja. Uh, daar ga je. Heerlijk. Ja. En, uh, ja. Ja, echte dikte, dikke ma dikte makers zijn dat. Ja, top. Heel en, zoet. En, en wat voor groenten eten ze daar? Oh, ja, je hebt hier eigenlijk wel van alles. Je hebt wel gewoon sla, je hebt wel gewoon... Uh, volgens mij heb je, je hebt geen prei. Oh. <laughs> en broccoli? <laughs> Ja, hebben ze ook. Oh ja. Bloemkool ook. Oké. Okay. Ja, eigenlijk, eigenlijk hebben ze wel heel veel. Maar dus, dus je kan overal wel aankomen, mits je het geld hebt. Ja, eigenlijk Dat is wel. Dat Ja, en het, het is ook gewoon een principe. Het is. Ja, ik, ik weet niet waarom ze, het, waarom ze het niet eten. En ja. Nee. Je ziet, het, het is zeg maar het omgekeerde van wat je verwacht. Je verwacht. Uh, Hele magere mensen met rijstbuikjes, maar dan zie je gewoon dat echt meer dan de helft van de bevolking gewoon eigenlijk te dik is. En wordt er veel gesport? Nee, omdat het zo heet is. Je ziet maar een paar mensen hardlopen of een keer op de fiets, maar voor de rest eigenlijk niet. Nee, en sportscholen, daar is natuurlijk het geld niet voor. Met een airco of zo. Nou, er zijn wel sportscholen hoor. Maar in de sportscholen zitten gewoon alleen maar de iets rijkere mensen. en uh... Ja, ja niet, de, niet de middenklasse. En dat nee. wordt ook niet door de regering gestimuleerd. Want ik weet bijvoorbeeld in China en ook in Japan... Ja, dan zie je overal plekken waar je kan sporten... wat de regering gewoon betaalt en initieert. Nee. Maar dat heb je daar dus niet. Nee, heb je hier niet. Dus dan je kan je, je zeggen wel, dat de overheid nog niet echt problemen inziet. Nee, maar in het weeshuis waar ik bijvoorbeeld werk... daar is het al wel. Daar heb je heel goed... Uh, um, daar gaan heel veel kindjes die doen aan een uh, vechtsport, aan een Chinese vechtsport. Oh ja. Uh, gaan we, nou ja, ik geef ze dan nu ook sportles. En uh, dat is gewoon elke dinsdag en donderdag gaan ze rugby doen. Dus zeg maar, de kindjes in mijn huis, die bewegen wel gewoon goed. Maar daar heb je ook al wel dat sommige kindjes echt zo'n dik buikje hebben... omdat ze <laughs> gewoon zoveel eten. Ze eten echt superveel. En jij geeft ze dan rugbyles? Nee, ik doe softbal. Oh, softbal. Oh ja. Ja. Ja, dat is, uh, de, ja, zeg maar honkbal voor meisjes. Softbal toch? De, de, de damesvariant. Ja, ja, het is gewoon, ja. Zoiets. Ja. Het is zeg maar de makkelijkere variant. Ja. Nou, dan gaat het. En ik doe dan ook nog slagbal, zeg maar. Dus dat is oh ja, makkelijker, ja, ja, slagbal. Omdat ze, zo, omdat ze niet zo snel van begrip zijn. <laughs> Nee. Nou, nou dat, uh, dat gaat dus nog wel een groter probleem worden, waarschijnlijk, uh, obesitas. Maar hopen dat uh, de regering ja. snel gaat ingrijpen. Ja, nou ja, dat komt. Uh, ik denk dat het wel een lang proces wordt, maar dat komt wel, uh, ja. Goed, en denk en ik. let op dat je zelf niet een reisbuikje krijgt. Nee, nee, daar let ik heel goed op. Ik ga al sporten, hè, dus dat komt helemaal goed. Dankjewel, Karin Kwakkel uh, vanuit de Filipijnen. nacht. Geen dank. Goedemorgen Dankjewel. voor jou. Ja, goeie, goeie dag. Goeienacht. René Gerritsen, eh, op een berg in Nepal. Goedenavond nogmaals, psycholoog in, in Nepal dus. Eh, jij zei van, jij bent niet heel slank? Hallo, ben je daar? Mijn bereik, ja, mijn bereik wordt slechter op de berg. Oh, helaas. Dan val ik weg, maar nu hoor ik je weer. Ja, ik hoor je luid en duidelijk alsof je naast me staat. Hey, eh, overgewicht in Nepal, bestaat dat? Nee. Ja, ik ben er, geloof ik. Oh, overgewicht op ne in Nepal. Bestaat dat? Het gaat even niet goed met René Gerritsen. Dan gaan wij even naar wat uh, feitjes over overgewicht uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Op Amerikaans Samoa wonen de dikste mensen van de hele wereld. 93,5% van de mensen zijn daar te dik. In de Verenigde Staten kostte de dikke mensen ongeveer 147 miljard dollar... ...vanwege alle medische uitgaven die worden gedaan. In Nederland had in 2012 nog meer dan de helft van de mannen en bijna de helft van de vrouwen overgewicht. De Amerikaan John Brower Minnock, overleden in 1983, was de dikste man ter wereld. Hij woog 635 kilo. Zijn vrouw woog slechts 50 kilo. De 44-jarige Mexicaan Manuel Uribe mag zich met zijn 571 kilogram... ...de dikste man ter wereld noemen, volgens Guinness World Records Book. Zijn ontbijt bestaat uit acht hotdogs, vier sneetjes brood... wat chocoladerepen en liters koffie. De wereld van Filemon. Ja, ik sprak met uh, René Gerritsen. Die staat ergens op een berg in uh, Nepal. Uh, René, het begon te regenen, begreep ik? Ja. ja, het begint nu een beetje te regenen. Dus dat uh, is niet goed voor het bereik. Pas op dat je die berg niet afspoelt. Wat zeg je? Pas op dat je de berg niet afspoelt. Pas op dat je de berg niet afspoelt. Nee, René. Ja, zo erg is het nog niet, gelukkig. Oh, gelukkig. Hey, overgewicht in Nepal, bestaat dat? Ik kan je niet goed horen, alleen. Oh, helaas. Ja. Nou ja, oh, dan, even, nu hoor ik je wel weer. Uh, overgewicht in Nepal, bestaat het? Nee, dat gaat niet lukken, René. René, nee, ik zou nee, zeggen... Nee, ik hoor ga, je niet, Nee, ga heel rustig die berg af... Uh, en dan, dan, uh, dan praten we de volgende keer over een ander thema. Want dan zit je waarschijnlijk weer in Kathmandu, waar je woont. De hoofdstad van Nepal. Ja, en dan kunnen ja. we je luid en duidelijk uh, horen. Uh, René Gerritsen, ja. ga dan weer naar je eigen berg. Je staat nu op een andere berg. En uh, ik hoop je snel weer te spreken. Goeienacht. Dag. <laughs> Dag. Alex de Hasset, uh, student in San Francisco. Ja, Amerika, dat uh, kennen we natuurlijk van de dikke mensen. Die heb je daar heel veel, dat zien we altijd op televisie. Maar San Francisco, dat, uh, dat is een uitzondering daarop, toch? Ja, zeker. Um, het is, je zei heel erg van het uh, organisch leven hier. Het uh, sporten, et cetera. Dus echt, uh, je, je zou zeggen dat uh, Amerika dik is, maar als je hier kijkt, het is... Uh, je ziet zoveel mensen dag in dag uit. Zien ze overal joggen. Uh, alles wordt echt gepromoot ge ge met organic food. Organic pasta. Alles uh, wordt zo organisch mogelijk uh, geproduceerd en gegeten. En slaan ze daarin ook weer een beetje door? Ja, het is uh, echt overal. Is, uh, ik heb bijvoorbeeld een sushi restaurant waar ik naartoe ga. Daar is, orga is alles organisch. Er zijn dus, uh, vissers die in de buurt uh, vis halen. Tot uh, de rijst die. Uh, Dichtbij geproduceerd wordt, dat soort dingen. Ja, terwijl het, het schijnt, er is laatst een heel groot onderzoek naar gedaan. dat biologisch eten helemaal niet gezonder is dan niet-biologisch eten. Uh, het, is, het is gewoon iets verkopen. Het is van dus gebakken lucht verkopen en mensen kopen het. Ja, en hoe, hoe vaak je het ook aangeeft, hoe vaak je dit artikel ook aan mensen laat zien. ze willen het niet geloven, want ze, voor hun is het, is het daadwerkelijk echt zo. Ja, maar waarschijnlijk doordat ze dat denken, eten ze wel meer verse groenten en verse fruit. En dat is natuurlijk wel gezonder. Het is, dat, dat is wel zo. En het, het, het, wat het, hele, het hele proces met het organisch is, dat het vooral hier is, dat het zo dicht mogelijk geproduceerd wordt. Mm -hmm. Dus, dus wel voor de lokale boeren is het echt perfect. Ja, ja. Mensen zijn, zijn hier gelijk meer uit te geven voor tomaten en groenten, wat je hier op de markt kan kopen. Ja. Hey, en, uh, en, en buiten San Francisco, als je iets meer het land in rijdt... dan zie je wel heel veel dikke mensen, toch? Ja, handigvormen natuurlijk waar kans op gaat. Dus um, als je naar boven gaat uh, richting Tahoe, nevada achtig dan uh, dat is het weer het skiën, het outdoors. Dat zijn ook niet echt... Ik denk dat Californië niet echt de beste stad... voor ze gelijk als je echt dikke mensen wil zien... moet je naar Florida gaan. Oh ja. Ja, je daar zitten veel dikke uh, mensen. Maar ik ben wel eens voor, uh, voor mijn werk in Fresno geweest. Dat uh, ook in Californië. Ja. Nou, dat, was, uh, dat vond ik wel echt afschuwelijk. En we zaten ook nog met uh, mensen uit Hawaii, volgens mij, in een, in een hotel. Nou, die, kin ja, die echt, uh... kinderen alleen al echt, echt bolletjes. Die, uh, ze konden nog beter ro rollen de gangen door dan dan, dan hollen. Het was wat... echt verschrikkelijk. Maar weet je wat het ook zit? Het zijn mensen die zijn vaak dikker omdat... Een, een Happy Meal of McDonald's goedkoper is dan het zelf uh, produceren of zelf maken eigen eten. Je had daar het niks is... anders. Je, wij wilden naar een restaurant. Je had maar één restaurant wat niet zo'n fastfoodketen was. En dat was ook nog ontzettend slecht. En ook daar echt, uh, bestelde je een salade en dan weer enorme uh, liters, uh, liters dressing eroverheen. Ja. Het is ja. Ja, heerlijk. Ja, <laughs> zo gezond, maar uh, ja, ja, dat. Uh, ben jij iemand die op je eten moet letten? Uh, ja, ik heb nu heel erg een neiging om uh, uh, heel erg te genieten, laten we het zo zeggen. Ja. En dan. Uh, <laughs> ja, ik ga heel. Ja, ik ben niet zo iemand die, um, als ik in het buitenland ben, dat ik snel een soort van mijn eigen eten ga maken. Of tussen uh, thuis eten, dus Nederland eten of gewoon van mijn eiland zelf. Maar ik uh, hou heel erg van, uh, lo van lokale eten, altijd proeven, zoveel mogelijk. Oh ja, ja. Kijk, dus uh, dat. Dat in het begin altijd de gymperiode, dan uh, zit ik opeens 10 kilo verder. En dan uh, na een paar maanden is dat maar weer weg. Oké. Okay. Uh, dus jij moet wel een beetje op je gewicht letten? Ja, nee. ik, ik, ik gewoon Wat ik doe, ik ga gewoon uh, naar de sportschool. Dus dan uh, is het prima. Ja, ja. Ik, heb er, ik ben niet uh, ongelukkig gelukkig. Maar sporten, schijnt scheidt maar 8 of 9 procent uit te maken. Uiteindelijk uh, komt natuurlijk wel elk pondje door het mondje. Nee, nou, dat zeker. Als je niet uh, alles. Uh, bijvoorbeeld, ik eet uh, geen McDonald's en dat soort nee. dingen, maar niks. En burgers, je, het is hier is het wel meer van. Omdat het natuurlijk zoveel cultuur hier zijn, is het heel erg van uh, het Aziatisch eten. Of, uh, uh, wat ook heel dik maakt het is. Of Italiaans. En je gaat niet zo snel naar direct de directe pizza of de pasta of de burgers vooral. Ja. Maar je, er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, ja. En uh, lekker eten hoeft natuurlijk ook echt niet, uh, niet, uh, niet dikmakend te zijn. Oh, nee, inderdaad. Of niet? Een verse vis of zo, of een salade, dat kan ook heerlijk zijn. Zeker, zeker. Ja. Hey, uh, Alex de HZ, uh, in San Francisco dus uh, uh, duidelijk, daar uh, heerst geen overgewicht, geen uh, last van obesitas hebben de mensen daar, maar waarschijnlijk in, uh, in de rest van Amerika wel. Ja. Dat is een goede conclusie. En uh, nou, jij eet wel lekker, maar ook gezond. Dus uh, je hebt niet uh, te kampen met heel veel overgewicht. Gelukkig niet, nee. Dankjewel. Uh, en ik hoop je uh, snel weer te spreken. En ik hoop dat we je nog een keer mogen bellen. En uh, bedankt voor ja, je eerste keer in uh, de wereld van Filemon. Dan gaan Geen wij dag. luisteren naar Ellen uh, Clark... met This Ain't Gonna Work. the same bed, but we're living like strangers, oh, and sure we get by, but if it ain't true, then we're living. Geschoven, uh, naast mij, Luc Iking, uh, presentator van het programma Nachtbrakers. Want ja. Frank is nog steeds op vakantie. Uh, waar ga je het vanavond over hebben? Ik ga het hebben over films. Want uh, de Oscars worden uitgereikt. Niet deze nacht, maar uh, komende nacht. Zo over 24 uur eigenlijk. Mm -hmm. En toen dacht ik, weet je wat, is een mooi moment. Vorige keer hebben we het over series gehad. En nu gaan we het over films hebben. beste en slechte film die je ooit hebt gezien. Oké, okay. mijn beste film is Underground van Emir Kusturica. Het is een film uit Joegoslavië. Ja, Geweldig film, met, uh, ja, Echt heel groots opgezet. Hij heeft, hij heeft ook uh, zelfs nog films gemaakt in, uh, in uh, Hollywood. Hij is ja. echt een enorm goede regisseur. En, uh, ja, het gaat over de Joegoslavië-oorlog. Het is een heel bijzonder verhaal. Oké, okay, hoe kwam je daarbij dan? Ja, ik uh, hield gewoon heel erg van films. En ja. Ik uh, werkte ook in een filmtheater vroeger. In zo'n filmhuis, ja. dus uh, daar kon ik alle films uh, kijken die ik wilde gratis. Dus uh, ik heb toen uh, in die tijd echt enorm veel films gezien. Maar de slechtste films, Showgirls, denk ik. Oh ja, van, die, van, God, die was Valforten. slecht. Ja, oh ja, ja is dat was wel echt een hele slechte film. Ja. Dus, uh, maar ik hou wel van slechte films. Ja, ik vind het ook wel leuk. Godzilla hoor. en dat soort en de Hulk, ik vind het wel geweldig. En is misschien wel eng, ja, is, ja. Dat is echt. Op een gegeven moment gaat namelijk uh, in Anaconda de, de slang uh, schreeuwen. Maar oh ja, echt een soort menselijke schreeuw komt dan uit het beest. Ja, dat is echt, dan kun je me echt wegdragen. Ja, dat vind ik zo leuk. Ja, ik, ja. Kijk, ik kijk er ook graag naar. Ja, dat vind ik heel leuk. Nou, dat zometeen in uh, Nachtbrakers. Uh, dan neem ik afscheid van jullie. Leuk dat, uh, dat je geluisterd hebt naar de wereld van Filemon. Uh, volgende week dan zijn we er weer met uh, nieuwe thema's en uh, nieuwe wereldreizen. We doen weer wat uh, mooie, uh, bijzondere landen aan. En uh, we gaan uh, luisteren naar bijzondere verhalen ook weer. Dus uh, volgende nacht. Volgende week weer in de nacht van een zaterdag op zondag. De wereld van Filemon. En dan draag ik nu de microfoon over aan Luc Iking. Tot zo. De wereld van Filemon.